Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse regering heeft extra agenten naar Istanbul gestuurd... om de aanhoudende protesten de kop in te drukken. Betogers proberen opnieuw naar het centrale Taksimplein te komen... en de politie zet alles op alles om dat te voorkomen. Delen van de stad zijn afgesloten... en ook een aantal bruggen over de Bosporus is dicht. Betogers zijn kwaad dat een park in Istanbul moet wijken voor een winkelcentrum. De protesten zijn uitgegroeid tot een grote demonstratie... tegen het beleid van premier Erdogan en zijn AK-partij. In Amsterdam gelden sinds vanochtend strengere regels voor taxis. Alle chauffeurs moeten zijn aangesloten bij een centrale. Ze moeten een speciale pas hebben en een taxibord op het dak. Ook moeten ze een track-and-trace-systeem hebben... zodat het niet meer mogelijk is om ongestraft om te rijden met een klant. Daarmee worden vooral de meer dan duizend vrije rijders in Amsterdam aangepakt. Chauffeurs kunnen een boete krijgen van 19.000 euro als ze de regels overtreden. Wethouder Tielemans van Helmond heeft bij de gemeente vele taxiritten gedeclareerd na cafébezoek. Dat schrijft het Eindhoven's Dagblad. In twee jaar tijd declareerde de wethouder 111 taxiritten... bijna allemaal van of naar het centrum van Helmond en soms ook diep in de nacht. Tielemans bezocht vooral zijn stamkroeg Café Het Vensterke... Hij zegt zelf in de krant dat hij niets verkeerd heeft gedaan, omdat er binnen het gemeentebestuur zou zijn afgesproken dat hij al zijn taxiritten mag declareren. Een schutterschilde uit Kerkrade heeft aangifte gedaan tegen de Rabobank, omdat eeuwenoude zilverstukken per ongeluk bij het grof vuil zijn beland. De 220 zilveren schilden lagen in de kluis bij de bank, maar toen de schutterij ze wilde ophalen was de kluis leeg. Een bankmedewerker had het zilverwerk bij een opschoningsactie meegegeven aan de reinigingsdienst, omdat hij dacht dat het om oude carnavalsmedailles ging. Het Schutterschilde zegt dat de schilden een waarde van enkele tonnen hebben. Ook historische oorkondes en statuten zijn verdwenen. Tot nu toe heeft het Schutterschilde uit Kerkrade niets kunnen terugvinden. Het weer, eerst veel bewolking, in de loop van de dag meer zon, er staat een stevige wind, het wordt ongeveer 15 graden, morgen meer zon en minder wind. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie hedenochtend. Files door werkzaamheden op de A1 bijvoorbeeld Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen staat bij Knopend-Hoevelaken 2 kilometer file. Op de A7 Zaandam richting Horen bij Purmerend 3 kilometer door werkzaamheden. Andere kant op bij Purmerend-Zuid 2 kilometer daardoor. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Badhoeverdorp en Amstelveen. Drie kilometer door werkzaamheden. Ook nog een file door een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar staat twee kilometer file en er is maar één rijstrook beschikbaar. Koop vandaag NRC Handelsblad en maak kans op twee VIP-tickets voor North Sea Jazz. Uw wincode staat in de krant. Koop vandaag dus NRC Handelsblad. Een uitweg uit de crisis. Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa houdt de Nexus-lezing. Over de betekenis van het Europees humanisme. Zaterdagmiddag 8 juni in Tilburg. Kijk op de website van het Nexus-instituut.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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights, met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest maar liefst vier avonden met solisten van wereldvaam, Zoals Lisa Verstman en Ronald Brautica. Kijk snel op robecosummernights.nl Krijg nu bij een driejarig Office-basisabonnement van Ziggo een beveiligingscamera ter waarde van 300 euro ex-BTW compleet geïnstalleerd op uw kantoor. Bel 0800-0620. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl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 TROS Show. Presentatie, Mieke van der Wij en Twan Huis. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Over een uh, klein half uur is Onno Blom, onze boekenreus van dienst. Onno, wat heb je meegaan? Ja, we verzinnen iedere keer iets leuks. Ja. Ja. <laughs> Drie boeken, een uh, dichtbundel, Tempel van Mustafa Situ. prachtig bundel. Een essay-bundel en hier een plaatje van een kat... van de jonge columnist Arjen van Velen. En een vuistdikke bundel brieven van Ted Hughes. Ik wil nooit vergeven worden, dat was de Poet Laureate. Een van de belangrijkste dichters van de... Uh... Twintigste eeuw. Ja, privédomein. Uh, privédomein, ja. ja, dat is, is zo'n schitterende reeks. Goed, en uh, dat gaan we dus zo meteen doen over uh, een half uurtje of zo. Uh, na de boekenrubriek een uitgebreid gesprek met schrijver AFTH. zometeen gaan we het hebben over mode van bacteriën. En voordat ik het, uh, het onderwerp aankondig, nog even dank aan de familie Toetsenel Die heeft gedacht in die slogan voor die drankjes... Dat, uh, dat verzinnen wij zo. En zij hebben bedacht gezond gebleven met minder dan zeven. Kijk, per week. Hè? Zeven glazen alcohol per week. Mag ik dan uh, ja. misschien andere mensen die nog een goede slogan hebben, ook even naar onze Twitter mailen of wat dan ook. Kijk, hoeveel we er binnenkrijgen nog dit uur. Ja, hartstikke leuk. We'll see. Goed, dan nu uh, ja, een voortdurende bedreiging van je persoonlijke levenssfeer. De bewegingsvrijheid van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei mag dan door de autoriteiten van zijn land zijn ingeperkt. Mond dood maken, dat laat hij zich niet. Voor de Biennale van Venetië, de tweejaarlijkse manifestatie voor toonaangevende kunst, die vandaag voor de 55e keer van start gaat, stuurde hij werken in die als vanouds het Ch Chinese bewind bekritiseren. In Sacred heeft hij de gevangenschap verbeeld waaraan hij twee jaar geleden gedurende 81 dagen werd onderworpen. En twee bewakers, dat zie je in die beelden, staan voortdurend naast hem. Waarom dat iets verschrikkelijks is, niet alleen voor de kunstenaar... maar ook voor degene die het kunstwerk bekijken... dat gaan we bespreken met sociotherapeut Frank van Marwijk. Welkom, u schreef het boek Manipuleren, dat kun je leren. Ja, dat is zo. En eerst maar eens even, want ik denk dat heel veel mensen... het werk van Ai Weiwei, wat hij nu heeft ingestuurd naar Venetië... nog niet gezien hebben. Nou, het stond donderdag heel groot in de, in de krant, Volkskrant. Misschien ja. dat mensen dat gezien hebben. Maar beschrijft u het nog even wat, wat we zien. Wat heeft hij gemaakt? Uh, het zijn... Uh, ja zes situaties, uh, uitgebeeld met uh, beelden. Uh, Madame Tousseau-achtige uh, voorstellingen, waarbij hij uh, ja, in gevangenschap verkeert en omringd wordt inderdaad door twee bewakers die uh, in groene uniform met de rode epiletten uh, voortdurend bij hem aanwezig zijn. Dus als hij in bed ligt, dan staan er twee bewakers naast. Zit hij op het toilet, dan staan er twee bewakers naast. Ook als hij aan het eten is, of aan het douchen. Uh, je moet voorstellen dat 24 uur per dag, als hij zijn ogen open doet, of als hij om zich heen kijkt... dan ziet hij die twee mannen die overigens, zoals het lijkt op de afbeeldingen... niet zoveel tegen hem zeggen, niet zo communicatief zijn... en erg hoog boven hem uit toren. Ja, maar ja. dat, dat is, kan ook een kwestie zijn dat hij het zo ervaren heeft. Als ja, boven precies, precies. Want hij, uh, ja, dat, dat kan niet anders. Als kunstenaar geef je ervaring weer. Maar vooral ook de beleving van die ervaring. En uh, daarom is het inderdaad... Uh, je ziet hem uh, als, als klein mannetje. Hij is ook niet zo groot. Afgeschilderd. En, en dan, uh, ja, kijk. Uh, het kan best zijn dat er een kleinere bewaker was. Maar hier zie je twee mannen die heel erg op elkaar lijken. Zouden twee tweelingbroers kunnen zijn. En die, uh, nou ja... Hoog boven hem uittorenen. En dan, dan zeker bij. Uh, er zijn een aantal afbeeldingen. Waar, die van bovenaf gefilmd zijn. En da daar uh, zie je dat contrast uh, heel erg. Hij heeft natuurlijk in de gevangenis gezeten. en onder huisarrest gestaan. in ja. uh, Peking. Ik heb begrepen van de uh, correspondenten van de NOS daar. dat hij nu ook weer de straat op mag, maar dat hij nog steeds gevolgd wordt en 24 uur per dag in het vizier is van de overheid. Ja. Dit, dit moet zijn commentaar wel haast daarop zijn, toch? Ja, absoluut. Dat, dat is zijn commentaar. En het is ook boeiend om te ervaren... hoe mensen die, die deze kunstwerken bewonderen... daar nu al op reageren met siddering, afgrijzen enzovoorts. Want je kan je er natuurlijk iets bij voorstellen hoe het is... Uh, om dag en nacht gevolgd te worden. Uh, bij alle intieme gebeurtenissen. die je uh, doet en, en meemaakt. De, en uh, ja, het is, het is een soort psych psychologische indoctrinatie, uh, lijkt het wel. Hè, want uh, functioneel lijkt het niet. Als je in zo'n klein uh, gevangenis zit. Uh, tussen een aantal muren. soms een uh, ruimtes van 2 uh, bij 1 meter. dan hoeven daar niet twee mannen nog bij te staan. Uh, om de kans te verkleinen dat je ontsnapt. Dus mm -hmm. dit heeft. Een andere functie. Wat doet dat met je als er steeds twee mensen zo dicht op je zitten? Nou, je, we, we ervaren dat zelf wel eens als we in de tram zitten, bijvoorbeeld, en het uh, is een druk het spitsuur, dat er heel veel mensen dichtbij ontstaan, dat geeft een soort uh, uh, ja, hyper arousal, een verhoogde spanning in je lijf. En uh, ja, je moet je voorstellen dat als je inderdaad uh, ja op het toilet zit, als intiem, uh, onder de douche staat. Ik denk zelfs ook aan zelfbevrediging, want die man die heeft daar 81 dagen gezeten. Maar je kan je ook voorstellen dat hij niet weet hoe lang het gaat duren. En dat, ja, dat soort vraagstukken, ja, daar zal hij uh, ja, voortdurend mee geconfronteerd worden. Dat gevoel dat er veel te veel mensen dicht op je staan in de tram, dat kennen we allemaal. Maar ik, ik, er wordt ook altijd gezegd, het is cultureel bepaald. Ja, dat is en, absoluut. Als je naar Afrikaanse landen gaat bijvoorbeeld, en je India. komt binnen in een legertrem. tram dan uh, er komt iemand anders binnen die gaat naast jou zitten... terwijl wij uh, in een lege tram op een heel andere plek zouden gaan zitten. Dus in die zin is het uh, absoluut cultureel bepaald. Uh, uh, ja, en, en het heeft met andere facetten te maken. De, t, het is vooral heel sociaal. Hè. Je kan je ook het beeld voorstellen van het strand... waar we allemaal ochtends met ons handdoekje binnenkomen... en een plek zoeken, zo ver mogelijk van de ander. Het is nat dan om dan pal naast iemand te gaan liggen... terwijl in de loop van de dag vult het zich op en lig je toch... Uh, op twee meter afstand van iemand. Is het een, een metafoor voor de Chinese overheid, de, de kunstwerk van Ai Weiwei? Het dat is in ieder geval een zien? metafoor voor de manier waarop ze met, uh, met mensen omgaan... en de, en de mensenrechten, die, uh, waar, waarvan wij vinden dat zij geschonden worden... en de Chinese overheid vindt zelf van niet. Uh, hier hebben we een duidelijke illustratie. Uh, en ja, met deze illustratie zegt de Chinese overheid misschien nog steeds... Het is niet zo, hè. wij letten goed op onze mensen. Maar wij hebben er andere beelden bij, We hebben er andere gevoedens bij. Hij manipuleert beelden natuurlijk, dat doet iedere kunstenaar. Maar zou je kunnen zeggen, dat wat de overheid hem aandoet... maakt hij een soort exportproduct van? Dat wordt nu door heel veel kunstkenners, mensen die naar de Biennale gaan... in Venetië, wordt dat gezien, het staat in de krant. Iedereen ja. ziet nu wat er met hem gebeurd is. Ja. Het effect is volledig tegenovergesteld van wat het regime beoogde. Ja, dat is, dat is absoluut waar. En dat is, dat is ook een logisch iets. Dat zie je ook mensen die getraumatiseerd zijn. Dat die vooral hun ervaringen willen te, uh, ja, laten... Uh, geloof mij en, en, en, en weet wat ik meegemaakt heb. Dat doet hij hier ook. En uh, ja, dat, dat risico nemen ze... En, uh, je, dit is meer een indicatie. Dit gebeurt natuurlijk op grote schaal. Het is niet meneer en wij alleen die dit soort uh, ervaring heeft. En, en manipulatie hoeft niet slecht te zijn. Ik heb in mijn boek een heel uh, aantal dingen geschreven over ja, goede manipulatie. Als ik met mijn zoontje van vier aan tafel zit en ik wil dat hij eet... dan helpt het als ik een poppetje op tafel zet... en ik zeg bij elk hapje komt hij dichterbij. En dat is ook manipulatie. Hè? Dan beïnvloed ik hem uh, zonder dat hij... Uh, ja, dat in de gaten heeft. Maar dit is meer indoctrinatie. Dit is puur psychologisch uh, op hem inwerken. Waardoor in de hoop dat hij breekt. Ja. En dat is uh, qua marteling uh, erger dan de fysieke marteling waarbij je hem zeg maar uh, hard slaat. Want dat gaat voorbij en dit, dit lijkt eindeloos. Maar is dit erger dan als je iemand eenzaam opsluit? Dit is... Uh, uh, erger dan dat je iemand eenzaam opsluit. Want eenzame opsluiting: dan kan je nog een beetje. Nou, je moet. Uh, uh, als je een creatief idee hebt, dan wil je ook liever apart, even alleen, je, het, ze dringen bijna binnen in zijn geest. Want je ziet ook, deze mensen zijn niet zo communicatief. Je ziet bij een van de foto's, daar staat hij onder de douche... een van die mannen een beetje naar beneden kijken... waarschijnlijk naar zijn geslachtsdeel. Maar ze zeggen niet zoveel. Het is, het is niet zo dat ze een leuk gesprek met elkaar aangaan. Nee, het is een voortdurend gevoel bekeken te worden... Nou, we kennen dat bijvoorbeeld nog uit de Big Brother tijd... waarin uh, ook uh, de camera's de mensen voortdurend in de gaten hielden. En daar hadden ze een, een kopingsmechanisme... namelijk net doen of de camera's er niet zijn. En dat is ook het kopingsmechanisme... Uh, wat hij uiteindelijk, Aiwaiwai, uh, uh, moet gaan gebruiken. Hij moet de mensen die er zijn gaan beschouwen als niet-mensen... als levenloze voorwerpen. Want dat is de enige manier waarop hij deze situatie kan overleven. Dus je afsluiten eigenlijk voor hun aanwezigheid. Je mentaal dat... afsluiten voor hun aanwezigheid en hun echt beschouwen als uh, delen van het interieur. En dat zie je ook al in meerdere situaties. En nou staan we inderdaad in die, in die tram, dan uh, nou ja, dat kunnen we wel verdragen. Ga je het meten bij mensen, hebben ze inderdaad een verhoogde spanning en uh, snellere hartslag enzovoorts en meer adrenaline. Maar als het een kortere tijd is, dan kan je dat verdragen. Waarom vinden we het in een tram vervelend en op andere plekken... en in een voetbalstadion heerlijk... om met 40.000, 50 50.000 mensen vol op elkaar gepakt per één te zijn? De vraag is of dat uh, altijd heerlijk is. En, uh, want uh, ja, je ziet ook bij, bij voetbalsupporters natuurlijk dat de spanning verhoogt. En dat de hoerlijkens, uh, ja, uh, hoe, hoe meer mensen opgepakt zijn, hoe agressiever ze worden. Zeg maar uh, maar daar hebben we, in het voetbalstadium hebben we daar een ontlading voor. Dan kunnen we schreeuwen, dan kunnen we op, op elkaar reageren. In de tram niet. In de tram is het juist tegengesteld. Uh, als jij met, uh, in de tram staat met een aantal mensen om je heen... dan uh, moet je je spieren gespannen houden... Ook uit een soort van respect. Het is niet de bedoeling dat je gaat leunen tegen iemand. Hè? Aanraken, dat mag, maar uit jouw spierspanning moet bijna blijken, uh, sorry dat ik je aanraak. Weiwei uh, was jurylid tijdens het Rotterdam Filmfestival. Daar kon hij natuurlijk niet naartoe, want hij mag het land niet uit. Iemand die er wel was, was de Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci. En ik sprak hem en die zei over Weiwei: ze kunnen wel opsluiten, maar er is geen vrijere geest in de wereld dan deze kunstenaar. Ja. Bent u het met hem eens? Ja, absoluut. feit dat je al kunstenaar bent, uh, dat, dat geeft al de, de vrijheid van geest aan. Uh, het feit dat je dissident bent wil zeggen dat je ook vrij denkt ten opzichte van anderen. Dus dat bevestigt het. Manipuleert hij de Chinese overheid met zijn beelden? Absoluut. Hij manipuleert de wereld. Hij, wij moeten daar iets van vinden. De Chinese overheid die moet daarop reageren. Althans, dat, dat hoopt hij en dat verwacht hij. Uh, hij manipuleert onze beelden uh, ten opzichte van het Chinese re regime... en hij manipuleert uh, onze ideeën over uh, de mensenrechten. Duidelijk. Frank van Marwijk, lichaamtaalsdeskundige. Dank u wel voor uw commentaar over het uh, kunstwerk Sacred... van de Chinese dissident Ai Weiwei... en te zien tijdens de biennale in Venetië... of bijvoorbeeld via onze website nieuwshow.nl het heet Bioculture, kleding die met behulp van biotechnologie... geproduceerd wordt in een laboratorium. Studenten van de Universiteit Leiden besloten een tentoonstelling op te zetten... met mode die van levend materiaal gemaakt is, zoals bacteriën en schimmels. Maar ook is hier katoen te zien dat blauw aan de takken groeit... zodat spijkerbroeken niet meer geverfd hoeven te worden. Want de makers willen zo met Bioculture de grens tussen kunst en wetenschap verkennen. Aanstaande dinsdag opent de tentoonstelling met de titel Living Couture... Of uh, How I Learned to Stop Worrying and Love Biotechnology. Ja, wie is zo'n Engelse titel? Hij krijgt daar soms echt helemaal de hik van. Verzinnen wonen is een leuke titel in het Nederlands. Bij ons te gast zijn student Eva God en kunsthistoricus Robert Swijnenberg. Goedemorgen, ja, sorry jongens. Goedemorgen. Maar ik, ik, ik, het gebeurt zo ontzettend vaak. En dan denk ik van nou, je kan dat ook Ja, maar dit is een nemen. grapje. Oh, okay. Want het verwijst oh, naar die grapje. film van uh, How I Learned to uh, okay. Stop the Bomb and Love. Ah, uh, oké, okay. the... goed. Oh, goed. Oké. Okay. <laughs> Jullie zijn er dan ook weet? Ja. <laughs> ja. Dat gaat me niet Het is een verwijzing naar de film <laughs> Doctor Doctor Strangelove. Uh, Dr. Strange. Uh, Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, jongens. Oké. Okay. Goed. Uh, ja. Hoe, hoe ik, ik was echt wel verbaasd, hoor. Hoe kan je van kweekjes van schimmel en bacteriënresten mode maken? Eva. Nou, dat kan zeker. Dus Er is op dit moment bijvoorbeeld een Engelse kunstenares, Susanna Lee... en zij maakt van uh, groene theebacteriën. Maakt zij een bepaalde stof dat lijkt op leer en die kan ze ook dragen. Um, maar we hoeven er geen dieren voor te doden. Dus het is zeker mogelijk om met zulke soort dingen mode te maken. Ja, dus geen vleesjurk, daar moest ik wel aan denken. Ja. Dat is natuurlijk ook opgekweekt ooit, hè? dat vlees van die vleesjurk van Lady Gaga. Maar goed, uh, jullie zijn dus zelf, begrijp ik, in het laboratorium aan de slag gegaan met levend materiaal. Ja, de aanleiding is inderdaad een college geweest waarin wij in het laboratorium aan de slag gaan. Maar de, de studenten waar ik dus bij hoor die het organiseren, wij zijn zelf geen kunstenaars. Dus wij zijn echt kunstgeschiedenisstudenten studenten en wij organiseren het event. En we hebben kunstenaars van buitenaf gevraagd om echt kunst te maken. Hoe kwam je op het idee hiervoor? Uh, nou, we hebben een onderste klas gevolgd bij Rob Zwijnenberg. Uh -huh. En daarin gingen we dus in het lab aan het werk met uh, nou ja, bacteriën kweken. En daar kwamen ook voorbeelden uh -huh. langs van kunstenaars die dit soort dingen doen. Maar in Nederland is het eigenlijk heel onbekend. Weinig mensen kennen het fenomeen. Er is weinig aandacht voor. Maar het is wel een interessant fenomeen. En er gebeurt heel veel in de wetenschap. En in de kunst nu ook, maar de twee komen nog niet echt samen. Nou, dan moeten we misschien even naar Rob Zwijnenberg. Hoe kwam u op dat idee om daar eens aandacht aan te gaan besteden? Het bestaat dus al, maar uh, Nederland is nog uh, een vrij onbekend fenomeen. Ja. Nou, ik houd mij bezig met de relatie tussen kunst en wetenschap... en vooral tussen de relatie tussen kunst en biotechnologie. En ik ben vooral geïnteresseerd in kunstenaars die het laboratorium ingaan... en daar met uh, levend materiaal kunst maken... En ik ben daar zo in geïnteresseerd omdat dat vaak over alle ethische kwesties gaat, over ethische grenzen. Uh, en ik vind het belangrijk, en, en daarvoor heb ik die cursus ook opgezet... Uh, waar Eva aan deel heeft genomen... dat studenten, ook studenten uit andere uh, disciplines... in aanraking komen met biotechnologie... met de issues rondom uh, biotechnologie... alle culturele implicaties, hè, de belangrijke kwesties... als designerbabies of uh, uh, genetisch gemodificeerd voedsel... Uh, en hoe kun je er anders goed bekend mee raken? Dat is als je ook werkelijk met je handen aan die spullen zit. Dus dan nodigen wij ook een kunstenaar uit... die in het laboratorium met uh, bacteriën of DNA of uh, levend weefsel... Uh, over dat soort issues, dat soort zaken, ethische kwesties... met uh, studenten discussieert. En ondertussen ben je daar ook werkelijk mee bezig... Uh, en... Dit is onschuldig natuurlijk, bacteriën. Maar stel voor een kunstenaar zegt... ik wil heel graag een paard met drie hoofden ontwikkelen. Ja. Wat zegt u dan? Uh, nou, kijk, die kunstenaars die mogen het laboratorium in... maar ze mogen niets anders doen dan wetenschappers mogen. En wetenschappers dus, mogen klonen, die mogen al uh, oren op muizen zetten. Ja. Dus zegt die kunstenaar, nou prima, het mag. Ja, dat, dus ik dat ga een mag... het paard klonen en ik zet er nog een derde of vierde hoofd op. Nou, uh, uh, um, dat mag nog niet. Hè. Dat mogen wetenschappers, wetenschappers ook, ook niet. Maar er is bijvoorbeeld wel een kunstproject dat wij ook in, in Leiden hebben gedaan. Dat is proberen om een zebravis mbo twee hoofdjes te geven. Dat mag, want met een embryo mag je alles doen omdat het geen leven is. Binnen, binnen de definitie van levenswetenschappen. En ik vind het belangrijk dat kunstenaars dat doen, omdat kunstenaars, doordat ze in die praktijk aanwezig zijn, drukken tegen de grenzen van, uh, van wat ethisch en esthetisch eigenlijk uh, toegestaan is binnen die praktijk van de biotechnologie. Nou ja, je had al die Amerikaan, Eduardo Couch die plaatste een fluoriserend gen van een kwal in een konijn. Ja. En ging uh, dat konijn oplichten? Ja, dus dat is, uh, dat is een techniek trouwens waar de, de, degene die dat heeft uitgevonden de Nobelprijs voor heeft gekregen. Dus je kunt dan een konijn kun je fluoriserend maken door in een bepaalde embryonale fase een, een gen daarin te plaatsen van een lichtgevende kwal. Dat zijn diermodellen die worden gebruikt in de biomedische industrie voor het testen van uh, medicijnen. Zo'n kunstenaar doet eigenlijk hetzelfde als wat die wetenschappers doen, maar trekt dat binnen het culturele domein. En dan komen een groot aantal vragen los... die anders niet loskomen als je dat alleen maar blijft binnen het wetenschappelijke ik domein. Ik begrijp het, maar dat is dan toch weer iets anders dan dat je er kleding van gaat ja. maken. Want je kan zeggen, ik ben een kunstenaar en daar heb ik nou gewoon eens een keer zin in. Maar het idee om kleding te maken van schimmels en bacteriën... Ik bedoel, dat lijkt gewoon wel een nobel doel te dienen. Tegelijkertijd kun je, je natuurlijk afvragen... Maar misschien dat ja, even daar even nog veel meer over uh, kan zeggen. Ja, de kleding die gemaakt was natuurlijk een onderdeel van de verschillende kunstwerken die gemaakt worden. En ik denk dat het sterke aan de kleding is dat het heel veel mensen aanspreekt. En het is natuurlijk iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Mode is heel groot in deze maatschappij. En daardoor lijkt het op het eerste gezicht misschien iets dat gewoon een nobel streven is. Ik wil een mooie jurk maken, maar ik denk juist... Door... Zonder dat we daar uh, nou, vervuilende dingen voor hoeven te doen, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Katoenplantages, ik noem maar wat. Uh... Maar juist als je ziet wat voor een soort andere materialen er wellicht voor ge gebruikt worden... dat kan mensen best afschrikken en daardoor uh, vragen oproepen... over waar is de wetenschap nu eigenlijk mee bezig? Wat doen wetenschappers in een lab waar wij niet mogen komen... En die kunstenaars die brengen het eigenlijk in het maatschappelijk domein. Daar kunnen we het ineens wel zien. En dat is denk ik, waar we, daarom hebben wij mode gekozen. Omdat dat iets is dat iedereen kent. En de wetenschap kennen we eigenlijk niet. Wat zien we nog meer op die tentoonstelling? Uh, we hebben heel veel verschillende werken. We hebben ook een meisje. Zij maakt uh, uh, microscopische uitvergrotingen van kankercellen. En daar heeft ze een print van gemaakt. En kleding van gemaakt. Dus eigenlijk het prachtige van die cellen en het afschuwelijke van de kanker. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een spel. Maar is die kleding dan wel van katoen of wol? Ja. Of is die ook ja, van nee, die, die bacteriën? Die kleding is inderdaad okay, van katoen. Ja. Maar ja. ja. dat is ook bijvoorbeeld een spel waarin je nou, bijna als ganzenbord aan het einde moet komen door bepaalde beslissingen te maken. Maar wat is dan de vooruitgang? Wat, wanneer is een beslissing vooruitgang en wanneer eigenlijk achteruitgang. Dat je over die, dat soort dingen gaat nadenken. Ja, maar bijvoorbeeld, oké... Okay, ik, ik snap dat het soms... Uh, uh, ja dat mensen zeggen van, gewoon moet dat nou? Maar toen dat blauw aan de takken hangt... dan denk ik, nou, dat lijkt me gewoon heel praktisch. Hoeven we niet meer die ver, vervuilende... Uh, ver verf... Euh, die, hoeven die, die spijkerbroeken niet meer uh, verf te worden... wat een hele vervuilende aangelegenheid is. Ik denk ook zeker niet dat het... Uh, bedoeld is als kritiek... op de biowetenschappen. Ik denk... Uh, vaak wordt het gezien van, nou, als een kunstenaar daarmee bezig is... dan zal het wel kritisch zijn richt daar naartoe. natuurlijk. kunnen de biowetenschappen hele positieve dingen met zich meebrengen. En, en de kunstenaars die wij hebben, die zijn niet per se negatief erover. Die willen het juist onder aandacht brengen. En wellicht ook de positieve aspecten ervan... Belichten. Dus... Merken jullie dat kunstenaars gefascineerd zijn door deze nieuwe kunstvorm? Want zo zou je het kunnen noemen. Willen kunstenaars graag met andere materialen levende organismen werken? Ja, ik merkte dat de kunstenaars heel graag in het lab wilden werken en met wetenschappers samen wilden werken. Ja, want er is dus ook een, een laboratorium waar mensen zelf aan de slag kunnen, begreep ik. Uh, ja, wij <laughs> ja, ja, we hebben die... Zoekers zelfs. Ja, we hebben een workshop. Uh, dus dat is de hele maand juni. En uh, een van de, de, de dingen die gebeuren is een workshop waar onder leiding van een uh, budgetkunstenaar mensen zelf met bacteriën aan de slag kunnen om uh, dat materiaal te maken. Als u in de toekomst zou kijken, we maken er een beetje een science fiction gesprek van, over 50 jaar naar nu, als het heel makkelijk is om cellen te klonen, lichaamsdelen te kopiëren, misschien wel met je eigen 3D-printer een, uh, een hond te maken. Wat ziet u voor een toekomst voor uh, kunstenaars in combinatie met de wetenschap? Nou ja, je ziet nu al dat kunstenaars precies over die scenario's nadenken. Hè? De, de, de, de, maar wetenschappers ook. Je hebt in Amerika heb je een hele sterke beweging, liberal biology... waar wetenschappers betogen dat ouders zelf mogen kiezen hoe hun kind eruit ziet. Nou, je kunt de kleur haar, maar zes vingers, mag het wel of niet? Die toekomst die gaat er zeker komen. Hè? Het, het wordt zeker zo dat hoe wij nu tegen onszelf aankijken als mens dat dat ingrijpend gaat veranderen. En kunstenaars kunnen daar ook een rol in spelen... om na te denken van willen we dat, hoe ver moeten we gaan... wat zijn de grenzen. Uh, maar dat die grenzen doorbroken het worden, dat worden, dat, dat weten we bijna zeker. Goed. Hartelijk dank Eva Gut en uh, Robert Zwijnenberg. De tentoonstelling heet dus Living Couture. En vanaf dinsdag is die een maand lang te zien... in de expositieruimte Raamsteeg 2 in Leiden. En als u geïnteresseerd bent, dan u... Geraakt kunt u ook via onze website nieuwshow.nl daar meer over lezen. Dankjewel. Zometeen. Nee, even een plaatje. Er was een tijd dat ik mijn halo Even de sparkle in mijn baby's eyes became invisible, invisible to me. Broken pieces inside a dark volcano I couldn't see the tunnel leading out the Escape was impossible Till a spark of truth broke through I found you Where I may Title and Surprise Darkness, light and shadow, treasure and dust, it is all beautiful, beautiful to me, if ever you feel I'm growing heartless, oh, slipping back into the place I used to be, please will you wake me up, remind Ja, Diamond in either. the Rock. <laughs> ja, we draaien het iedere dag toch? Niet de uit. Ik <laughs> weet het niet. Toen de bij je woe. Ja, jij kan het je tenminste wel? uitspreken. Ja. Ik durf het niet. Om een kan je dat uitspreken? Ja, heel makkelijk. Ik wil heel eerst zeggen, zometeen AFT van der Heijden. Ja, zijn nieuwe daar verheug ik me op. Ja, en natuurlijk Geweldig de PC-hoofdprijs ja. en alles wat uh, aan de orde komt. Maar eerst, Onno, je hebt uh, fantastische boeken meegenomen. Barst, los... Ja. Het eerste boek waar ik graag iets over wil zeggen... Uh, is geschreven door Mustafa Stitu. Het is een dichtbundel met de titel Tempel. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, Stitu debuteerde... in het midden van de jaren negentig. Toen was hij ontzettend jong. Begin twintig, volgens mij. Uh, in, zijn debuut heette Mijn Vormen. En die gedichten die waren fris en grappig en leuk. En hij kwam in de literatuur eigenlijk met een groepje van uh, schrijvers... die, uh, ja, de, de, de, hun ouders kwamen uit Marokko of uit Turkije en dat was toen een beetje een hype. Hey, er kwamen heel veel van dat soort boeken op de markt. Maar ik, ik dacht meteen al bij hem, dit, het is niet het feit dat hij daar vandaan komt... en dat hij uh, zo jong is en uh, dat dat hip is om dat uit te geven. Maar die jongen heeft, heeft een talent. En dat bleek ook, want hij uh, schreef kort daarna, in een aantal jaren... nog twee bundels en voor zijn dertigste um, had hij... Uh, de bundel Varkensroze Aanzichten, uh, gepubliceerd. Die had de VSB Poëzieprijs gekregen... en hij was eigenlijk een, een gearriveerd uh, dichter. Hè, met de ironie en de speelsheid van Kampert... Uh, maar dan uh, in, uh, ja, uit zijn eigen tijd. En daarna bleef het tien jaar stil. Want... In de tussentijd heeft die eigenlijk niet gepubliceerd. Het, uh, men vertelde wel, en ik heb hem ook wel gesproken tussendoor... en dan was hij met een roman bezig. Ik weet niet of hij daarin vastgelopen is of die, dat hij daar vanaf heeft gezien. Maar nu is er dus Tempel, zijn nieuwe bundel... en dat is dan binnen de poëzie eigenlijk een behoorlijk belangrijke gebeurtenis. Hè? 27 gedichtjes in een heel klein kafje. En, en dat is echt iets. En dat die... die... Um, die titel die geeft dat ook een beetje aan. Hè? Het is een, beetje een gewijde titel, Tempel. Het is uh, plechtstatig, maar uh, als we, als we zijn werk lezen... is dat ook fris en uh, ironisch te interpreteren. Het is een, um, een, een bundel die eigenlijk gaat... Uh, over zin en zingeving, om het maar heel uh, uh, zwaar te zeggen. Over, over geloof ook. Uh, dat kan je verwachten als het woord tempel in de titel staat. En het is ook een, een, um, een dichtbundel die volgens mij heel erg geschreven is uh, in het teken van uh, vaderschap van zijn eigen vader. En dat kan je bijvoorbeeld horen als je zijn eerste, het eerste gedicht uit die bundel leest. En dat zal ik uh, hier doen met enige schroom. Want Mustafa Situ kan zelf ongelooflijk goed voorlezen. Dus ik zal waarschijnlijk andere accenten leggen dan hij zou doen. Op mijn rug torste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep voorovergebogen, voetje voor voetje, schreed ik wankelend voort. Het ging steeds moeizamer, de last werd te groot, ik hield het niet meer. Voorzichtig liet ik me neerzakken op de grond, lang uit, schoof onder de kist vandaan, lichtte het deksel op en fluisterde zonder aarzeling. Vader! Ik kan je niet dragen. Het spijt me. Kun je misschien een eindje meelopen? Het duurde even voor hij zijn ogen opende. Zijn gezicht was ongeschoren, zijn haar zat verward. Hij droeg een lange witte onderbroek en een wit hemd. Toen zuchtte hij en schudde zijn hoofd. Spottend medelijdend, zoals altijd. Hij richtte zich op, stapte uit de kist, bewoog zich voort met kalme tred. Ik liep achter hem aan. Ook ik zei niets. De kist bleef achter, midden op het pad... We kwamen aan bij het graf. Het was al gedolven. Zonder een woord vlijde hij zich neer, ging liggen op zijn zij. Draaide zich toen op zijn andere zij. Hij moet van zijn god met zijn gezicht naar het oosten liggen, dacht ik. Richting Mekka. Gelukkig vraagt hij me niet waar het oosten is. Want ik weet het niet. Hij vouwde zijn handen in elkaar. Schoof ze als een kussen onder zijn hoofd. Zuchtte weer diep en sloot zijn ogen. En ik, ik zakte door mijn knieën. Met woeste armbewegingen dichte ik het graf. Let op die laatste zinnen, dichte ik het graf. Hier is een dichter aan het woord. En het is ook mooi om te zien dat hij niet weet waar Mekka is. Het is ook een uh, manier om te laten zien... dat uh, een volgende generatie afscheid neemt van het geloof uh, van de vader. En dat dat geloof op een gegeven moment hol wordt. Er staat ook nog een, een, een gedicht in dat heet ook Mekka. Daarin kijkt hij neer op die beroemde steen... en hij, hij beseft zich dat die kubus voor hem... Leeg is. En dus eigenlijk is het een bundel die gaat over persoonlijke identiteit. Wie ben ik? Wat moet ik nou nog geloven? Waar moet het naartoe? Wat is mijn identiteit en hoe hangt die samen uh, met uh, de vorige generatie, met mijn vader? En in de allerlaatste regels van de bundel wordt er min of meer een antwoord op gegeven, al is dat antwoord open. Daarin schrijft toe namelijk: De sleutelhanger zegt. Doe wat je vader zegt en je zult veilig zijn. Maar het slakkenhuis zegt de god van de vreugde na en de vrijheid. Vergeet het verschil en je zult identiteit vinden. Mooi gezegd. Het tweede boek waar ik graag iets over wil zeggen... is geschreven door Arjen van Velen. En de titel daarvan luidt En hier een plaatje van een kat. Arjen van Velen is ook ontzettend jonge schrijver... en een van de uh, jonge columnisten van NRC Next... Um, ik lees die columns altijd met ontzettend veel uh, plezier. En dat komt omdat ze uh, niet alleen heel erg op een heel erg uh, uh, mooie manier... De, de actuele werkelijkheid beschrijven... maar omdat ze daarin ook op zoek gaan naar de gekkigheid... Van veel is echt iemand die over alles kan schrijven. Hij schrijft over, uh, over het internet, over hippe schoenen, over truien, uh, over dat soort dingen. Maar hij kent zijn klassiek, hij is opgeleid als klassicus... en hij schakelt ook vaak terug naar verwijzingen in de literatuur. En Je kan, zou hem eigenlijk, dat is dan een hele grote naam, maar het beste kunnen... Uh, uh, verbinden met schrijvers als Montaigne, hè? dus de grote essay schrijver die ook over alles schreef, over zijn buikpijn... maar ook over de grote uh, zingevende vragen. Het boek wat hij nu heeft gepubliceerd, dat is, dat is eigenlijk uh, uh, geschreven... naar aanleiding van de bundel uh, Mythologie van uh, Roland Bart. En dat neemt de moderne mythe van de samenleving uh, als uitgangspunt. En daar schrijft van velen over... Het woord mythe betekent zowel leugen als legende... Een mythe kan de wereld ontkleden of juist aankleden, verkillen of verwarmen. Een mythe kan gift zijn of gif. Zo zijn er ook twee soorten gezichtsbedrog. De ene maakt de wereld dieper, de andere maakt de wereld platter. De ene geeft, de andere steelt. En dat is een beweging die je dus in dat... Uh, in, die, in die hele bundel ziet. Er, er blijken in de wereld van vandaag... dat is op zich natuurlijk niet nieuw... allerlei mythen een rol te spelen, gekkegenen. Hij beschrijft in het openingsessé dat hij uh, op het station altijd gaat eten... bij een etablissement dat Julia's heet. Dat is een Italiaans restaurant. En mensen komen daar graag... omdat daar de suggestie wordt gewekt... dat daar Italië bestaat. En dat komt omdat ze daar weer een plantje basilicum hebben staan. He, dus het gaat... Wat waarbij mensen naar op zoek zijn, dat is zijn stelling. En ik denk dat hij daar ook zeker gelijk in heeft. Is een soort werkelijkheidswee, noemt hij dat. Dus een verbinding van heimwee. Dus een zoektocht naar echtheid. Wat is nou eigenlijk echt in de huidige wereld? En hoe gedragen mensen zich uh, op grond daarvan? Uh, zo schrijft hij dus over de meest... Uh, ...diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld, er is een verhaal in het, in het boek... ...wat gaat over het drinken van Red Bull. De Red Bull is zo'n mm -hmm. blikje met energiedrank. Die energiedrankjes... Die, die, die, ...die zijn enorm uh, hip. Hè? Ook alle... Uh, uh, ...mijn dochter van veertien wil eigenlijk alleen maar energiedrank. Het is ontzettend slecht voor je. Waarom moet dat eigenlijk, vraagt hij zich af. Waarom is... Energie, hè, Dat is dan waar hij het mee verbindt. In de samenleving zo ontzettend belangrijk. Hij verwijst bijvoorbeeld naar een interview met Diederik Samson... die toen hij net partijleder werd van de PvdA zei... energie, daar gaat het om. Hè. Dus steeds dat wilde hij de partij brengen. En als je hem ziet, dan denk ik dat Diederik ook wel een beetje een ADHD-type is. Dus dat klopt vast wel. Dat wilde hij niet. We gaan naar links, we gaan naar rechts. Nee, energie wil. En, en van velen zegt dan, opgeleid klassicus... en dat vind ik dan aardig om te lezen... In het Oude Rome was het heel verdacht om uh, je te haasten. Als je je haastte, dan had je wat te verbergen. Waarom, waarom doen wij dat eigenlijk? Nou ja, Al dat soort dingen uh, draait hij dus uh, op zijn kop. En het titelverhaal, en hier een plaatje van een kat heette uh, de bundel... dat is geschreven naar aanleiding van een bericht... dat er een zekere programmeur in Amerika was... die werd betaald om computerprogramma's te, te schrijven... Uh, en wat deed hij nou? Hij deed dat werk helemaal niet... maar hij besteedde dat uit aan een aantal nerds in China. En die man, die programmeur, die kreeg daarvoor de ene prijs naar de andere... dus hij was in de ogen van zijn bazen de meest succesvolle... maar hij deed in feite helemaal niets. Hij kocht het in dus voor een habbekrat in China... en presenteerde die resultaten als zijn eigen... En wat deed hij nou in de tussentijd? Dat was alleen maar plaatjes van katten zoeken op het internet. En dat is wat hij van velen dan zelf gaat doen. En dan komt hij met de meest bizarre kattenplaatjes uit. Bijvoorbeeld van een kat. Die is met zijn kop door uh, het plafond. Uh, kijkt er is een gat in een plafond. Dan kijkt een kat doorheen. En die, daarvan wordt gesuggereerd dat die kat naar alle mannen kijkt... die naar pornografie zitten te zoeken op het internet. Nou ja, zo draait hij al die dingen om... En ik vind het een, uh, ja, een vrolijke, geleerde, opmerkelijke bundel... over de vreemde virtuele werkelijkheid die uh, ons omringt. klinkt als een sprankelende geest. Hij is echt heel... Ik heb ook een keer een bundel schreven over rusteloosheid. Rusteloosheid, ja. dat is zijn vorige, ja. zijn, zijn vorige boek. Het, het, is, het is heel aanstekelijk en slim. Oké. Okay. Ja, boek drie. Nummer drie, ja. Ja, dat is een vuistdik deel in de privé-domeinreeks van uh, de Arbeiderspers. Een fameuze reeks waarin autobiografische uh, geschriften terechtkomen. Dit is, geloof ik, de 275ste. Dit deel is uh, geschreven door Ted Hughes. Um, ik wil nooit vergeven worden heet dat boek. Het bevat uh, 500 bladzijden, dik 500 bladzijden uh, brieven. Wie was die Ted Hughes? Dat was uh, een van de belangrijkste dichters van uh, de vorige eeuw. Hij is in uh, 1998 uh, overleden. Hij was de uh, Poet Laureate in uh, Groot-Brittannië. Um, in Yorkshire geboren en opgeleid in Cambridge. En al deze dingen vertel ik. En dan weten nog veel mensen niet wie hij is. Maar meestal weten ze het wel als je zegt wie zijn vrouw was... die hij in Cambridge ontmoette. Dat was namelijk de dichteres Sylvia Plath. En zij heeft um, op uh, jonge leeftijd... nadat zij een kort en hevig huwelijk met deze Ted Hughes heeft gehad... een jaar daarna zelfmoord gepleegd. He, op de vroege ochtend van... Uh, Um, 11 februari 1963 heeft zij haar twee kindertjes van 1 en 3 in hun kamer opgesloten en een ontbijtje voor ze klaargezet. Uh, de, de, de ramen van die kamer opengezet, is naar beneden gegaan, naar de keuken. Heeft een, de gasoven opengedaan, daar een, een, een, een doekje in gelegd... en haar hoofd in de oven gelegd en, en het gas aangezet. En... Um, ja, dat is op zich een verschrikkelijke gebeurtenis die iets vaker voorkomt. Maar het komt bijna nooit voor dat iemand in de, uh, de paar uh, maanden daarvoor... gedichten schrijft die die dood als het ware aankondigen, aankondigen en helemaal verwoorden. Ze schreef de, de bundel Ariel, Ariel en daarin staat bijvoorbeeld de regel... Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. En die bundel die is wereldberoemd geworden. Zij is wereldberoemd geworden. En zij heeft vooral onder vrouwelijke poëzielezers... een enorme aanhang gekregen. En dat niet alleen. Op basis van het feit dat deze Ted Hughes haar uh, had verlaten... ze zijn gescheiden. Hij had een verhouding met een ander. Is hij wel gezien als degene die haar eigenlijk heeft omgebracht. En dat niet alleen. Zijn leven is nog tragischer geworden... omdat degene met wie hij een verhouding had... Uh, uh, trouwde die mee, uh, kreeg die dochter mee... en die heeft zes jaar later, die, zelf, die vrouw... Heeft ook zelfmoord gepleegd op dezelfde manier als Sylvia Plath. Dus die gebeurtenis die heeft iets gruwelijks teweeggebracht. En daar is eindeloos over gespeculeerd. Er zijn een boekenkasten zijn daarover volgeschreven. He, je hebt, uh, hoe, grappig woord, de plafologie. He, platologen heb je. Uh, en, en die... Die, die lezers en, en beschrijvers uh, van dat huwelijk, als het ware... Want die Ted Hughes die schreef dus de ene schitterende dichtbeelden naar de andere. Die was echt zeer aanwezig in het, in het uh, literaire debat. Daarin werd stelling genomen. Je was voor hem... Of, of je, was, was, tegen je was tegen hem. En in dit boek staan hier nu brieven die hij aan haar heeft geschreven? Die, uh, nee. Uh, nou, jawel, die staan er, die staan er ook in. Mm -hmm. Maar er staan ook brieven in aan anderen. Het is, het is uh, met name zo interessant... omdat je hierin kan vaststellen hoe, hoe zich dat heeft ontwikkeld... en wat zijn kant van de zaak is. Hè? Want in diezelfde privédomeinreeks is ook een keer een bundeling... van de dagboeken van Sylvia uh, uitgegeven, een aantal jaren geleden. Dus het is eigenlijk een soort tegendeel dat het beeld aanvult. En daarin zie je hoe, ja, hoe gruwelijk die man zijn leven zich moet hebben ontwikkeld. En daarin wordt een nieuw bewijs geleverd in deze brieven dat hij helemaal niet alleen maar die boeman is waar de feministen hem voor hebben uitgemaakt. Hè? De onwelriekende gleuvenbrigade om met Gerrit Komrij te spreken. <lacht> uh, dat ging enorm ver. Hè? Zelfs de naam Hughes werd van de grafsteen van Plath afgehakt door die, door die feministen. Um, de vraag blijft dus... Je hangt, dit boek is ontzettend interessant om dat te volgen. En, en uh, hij, hij schrijft ook mooi. Hij schrijft goede brieven. En de, je blijft dus zitten met de vraag... Was hij nou eigenlijk schuldig? En daar zegt hij ook iets over. Misschien mag ik dat um, kleine stukje voorlezen... ter besluit van deze besprekingen. Als ik het tenminste kan vinden in die enorme dikke bundel. Um, ik wil nooit vergeven worden. En dit schrijft Ted Hughes aan de moeder van Sylvia Plath... Uh, een maand nadat zij zichzelf om het leven heeft gebracht. Ik bedoel niet dat ik een openbare tempel van rouw en vroeging zal worden... eerder het tegendeel. Maar als er een eeuwigheid is, ben ik daarin verdoemd. Sylvia was een van de grootste oprechtste geesten ter wereld... en in haar laatste maanden werd ze een groot dichter. En geen andere vrouwelijke dichter op Emily Dickinson na kan aan haar tippen. Zeker geen levende Amerikaanse. Morgen, Honor Blom. Alle boeken die je besproken hebt... Die zijn na te zien op onze teletekspagina 260... en natuurlijk op onze website nieuwsshow.nl. Dank je wel. Graag gedaan. In 1983 verscheen De Slag om de Blauwbrug. Het was de proloog van wat de eerste grote romanscyclus van schrijver AFTH van der Heijden zou worden. Met als titel De Tandenloze Tijd. Tot 1996 bleven er delen verschijnen. Waarna het, hoewel de cyclus nog niet was voltooid. geruime tijd stilviel rond hoofdpersoon Albert Egberts. Volgende week kunnen de trouwe lezers de draad weer oppakken. Want dan verschijnt De Helleveeg. Een nieuw doorkijkje in het van Albert Egberts en zijn Brabantse familie. Daar gaan we over praten met AFTH van der Heijden. Hij is deze week onderscheiden met de PC-hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Goedemorgen, meneer van Heijden. Goedemorgen, Mieke. Ja, ik, ik zal even zeggen dat u niet bij ons in de studio bent, maar u bent thuis, hè? Ja, ik zit hier met een uh, technicus naast me. Ja. Uh, de voormalige werkkamer van Mirjam is omgebouwd tot studio. En uh, misschien moeten we het zomaar houden. Ja. Nou, we zitten hier uh, drie man sterk. Twan Huis, Onno Blomme en ik. Goedemorgen. In ieder geval... goedemorgen. goedemorgen, Adrie. Ja, goedemorgen, heren. Uh, ja, om u te feliciteren met, uh, met de PC Hoofdprijs. Nou, die felicitaties die neem ik met beide handen aan. Ja. Heeft u er ook echt naar gestreefd om die hele veeg... juist nu rond die datum van die uitreiking te laten verschijnen? Ja, dat was van A tot Z opzet. Maar daar moet ik meteen een kanttekening bij plaatsen. Toen ik op 10 of 11 december vorig jaar hoorde... van de PC Hoofd, prijs toekenning... wist ik dat ik op die... 30 mei. Het zou eigenlijk 23 mei worden. Nou ja, daar had ik toen nog wat koudwatervrees bij. omdat het de derde sterfdag van Tonio zou zijn. Um, toen is dat verschoven naar 30 mei. Uiteindelijk zat ik op 23 mei uh, in college tour. Dus die koudwatervrees was wel wat geslonken. Um, maar goed, ik wist dat ik op 30 mei. met een nieuw boek in handen zou staan. Uh, moest staan van mezelf. Omdat ik. Uh, ik kan, ik kan zo'n prijs niet als een afsluitende prijs beschouwen. Niet als een grafzerk van mijn oeuvre. Uh, er moet ook een nieuwe opening zijn. Ik wilde dus op, die, op de dag zelf, de dag van de uitreiking... een statement maken van kijk, dit is het eerste boek... van de rest van mijn werk. En nou ja, dat was wat hooggegrepen. Ik wilde een grote roman afmaken die heet Kwaadschiks. Dat is ook een vervolgdeel van de Tandeloze Tijd half maart bleek dat het iets te hoog gegrepen was. Ik had het net kunnen redden, maar dan zouden we met drukproeven... waar ik altijd een enorme puinhoop van maak... Eh, drukproeven lijken bij mij wel een soort eh, tover, toverrijstpannetje... waar het wat overkookt en er blijven maar eh, nieuwe drukproeven uit komen enzovoort. Eh, dat zou ons net niet gelukt zijn. En toen heb ik een van de kleinere werkjes die ik nog wilde schrijven van Tandeloze Tijd... De veeg heb ik opgepakt en dat lukte net wel. Ik vroeg me af, uh, u zat op 23 mei, uh, zei u al, bij college tour En het was na, na een drie jaar zelfverkozen kluizenaarschap. Zoals u dat zei, was het weer een uh, stap in de wereld. En dan afgelopen donderdag de PC hoofdprijs Ik vroeg me af hoe het u bevallen is om weer terug te gaan de wereld in... en de confrontatie met het publiek aan te gaan. En ook omgekeerd, hoe is erop gereageerd? Wat heeft u ervan gemerkt? Nou, ik merkte... Uh, vooral donderdag op de receptie... na afloop van de uitreiking van de PC-Hoofd... dat heel veel mensen verheugd waren... dat uh, Mirjam Jan en ik weer uh, terug waren onder de mensen. Maar ja, als ik dan de volgende dag wakker word... dan uh, natuurlijk heb ik een, uh, een goede nasmaak van de, de prijsuitreiking. Maar mijn grootste triomf was toch dat ik binnenkort... weer geheel vrij, zoals ik de afgelopen drie jaar gewend ben geweest... Uh, het werk aan kwaadschiks op te pakken. Nou ja, dus het, het, het wordt niet opnieuw een geforceerd kluider, kluisenaarschap... met een enkel bandje en zo, maar het... Uh, het uh, ik gelukkig niet, het op... Adrie, gelukkig niet. Nee, ik, ik was erbij uh, afgelopen donderdag... en je merkt dat er een soort golf van emotie ook door de zaal ging... toen Adrie en Mirjam binnenkwamen. En dat inderdaad, ja, als het ware de Nederlandse letteren... zat te wachten uh, op de terugkeer. En ook op de terugkeer van de mensen. Dus dat is natuurlijk... waren we nog verheugder... zeker nu ik de Helleveeg heb gelezen... een prachtig boek is geworden... op de terugkeer van de schrijver. Maar ook de mens. Nou ja... Goed, uh, ze waren we nog niet vergeten. Dat uh, doet de burger deugd. <laughs> <laughs> ik, uh, ja, ik, uh, maar Adrie, ik niet... blijf je nu ook buiten komen? Of, of is het nu weer terug naar de joggingbroek en het, en het houthakkershemd... Uh, en de bovenste verdieping van je huis? Ja, zoals vroeger wordt het nooit meer. Kijk, de, de, de kroegtijger die ik was is nu een... Uh, uh, laten we zeggen, een, uh, een tapijtje voor de haard. <laughs> uh, <laughs> <Ach>. <laughs> nou ja, het, uh, misschien iets te plastisch beeld. Okay. Maar um, uh, nee, kijk, ik, ik, ga, ik ga niet, uh, niet me weer angstvallig terugtrekken... met mijn kop onder het tapijt. Uh, maar uh, nou ja, dat, dat openbare leven wat ik voor een deel leidde... Uh, dat, dat, dat zit er niet meer in. Okay. Wat dat betreft is, heeft die discipline van de afgelopen jaren zich ook verinnerlijkt. En daar... Ja, daar hunker ik naar. Het, is, het, het heeft zelfs wel iets verslavends gekregen... om een zeven dagen per week mijn vaste uren te maken. Hm. Ik denk dat heel veel mensen ook blij zijn... dat Albert Egberts weer op het uh, toneel uh, verschenen is. Uh, in, uh, in de Helleveeg. Uh, het boek komt er uh, donderdag pas uit. Dus wij zijn uh, waarschijnlijk een paar van de weinig mensen... die het al gelezen hebben. Uh, kunt u even kort vertellen welk verhaal er, uh, u eruit gelicht heeft... uit zijn leven, tante Tini? Ja, uh, wat eigenlijk model stond... toen ik dat verhaal ooit ontwierp, jaren geleden... dat was het verhaal Een Keur sample van Flaubert. Uh, een, verhaal, een weinig spectaculair verhaal over een, over een eenvoudige vrouw... die als huishoudster uh, te werk wordt gesteld. En uh, die uiteindelijk de eenzaamheid verlicht door een papegaai te nemen om toch wat aanspraak te hebben. En die papegaai sterft en dan laat ze hem opzetten... heeft ze toch nog wat aanspraak eenzijdig. Nou, zo'n soort verhaal stond me voor ogen. En toen ben ik gaan kijken, ben ik gaan zoeken... naar een bijfiguur uit de Tandenloze Tijd... uit een eerder deel dat ik geschreven heb in Casu, uh, de Vare driehoek. Daar stuitte ik op Tante Tini. En toen ik dat karakter ging ontwikkelen, toen werd het helemaal geen simpele ziel, maar juist een hele complexe ziel. Uh, kortom, het, het is een verhaal geworden van een vrouw die zichzelf vernietigt door uh, mensen om haar heen te vernietigen. En het is eigenlijk een studie naar waar uh, haar boosheid, haar helleveegschap vandaan komt. En, uh, nou ja, Albert Egberts, hij is terug, maar kijkt uh, de kat uit de boom. Je zou kunnen zeggen, hij kijkt de helleveeg uit de boom. Uh, hij is, zoals we van hem gewend zijn, voornamelijk roerloos tot aan dat ene moment. Hè, in de slag van de Blauwbrug... staat hij met een steen in de hand. Die hij misschien wel of misschien niet naar een helikopter gaat slingeren. Uh, hier staat hij met een brief in de hand. Een brief die, uh, die veel opheldert over het verleden van Tante Tini, bijgenaamd Tientje Poets. Ja, het is een prachtig boek. En uh, hoe lang heeft het gekost eigenlijk om het te schrijven? Omdat het, uh, het is een, een tussenverhaal die. Grote roman, die kwam dus niet op tijd klaar. Hoe lang heeft dit geduurd? Ja, ik moet bekennen, en uh, dat is natuurlijk heel heikel in Nederland... want dan gaan ze je ervan betichten dat je uh, te snel werk hebt geleden. Een vluggetje. Maar... Ja, een tussendoortje noemen ze dat altijd. Oh. Dat, is, dat is mijn imagoprobleem. Als ik een dik boek schrijf, dan is, het, dan is het een te dik en te complex boek. Het is ook en nooit goed, een, Adrie, ik, het is, nee, nooit, het is goed. nooit goed. Als ik een klein boek schrijf, dan is het een tussendoortje. En het wachten is op de grote roman. Ja, <lacht> zo kun je blijven natuurlijk. Nee hoor, wij klagen helemaal niet. Geen nee, zin. Nee, nee, jullie niet natuurlijk. Nee. <lacht> maar, uh, nee, ik ben met uh, het schrijven van de definitieve tekst begonnen met, met Pasen. En dat was uh, eind... Maart En uh, begin mei was het boek klaar. Op 1 mei was het klaar. Dus ja, uh, laten we zeggen vijf weken. Er staat onder staat, uh, maart, april ja. 2013. En uh, ach, ik las ooit onder twee vrouwen van Harry Moedisch dat het geschreven was in juli, augustus 1975. En of, eh, ik dacht, nou, dat kan ik ook wel eens een keer. Dat durf ik ook wel eens een keer voor uit te komen... dat het me maar, maar vijf weken gekost heeft. Ja, het heeft het moeilijk zit het... Het nog op het strand van San Remo geschreven ook, eh, Adrie. Eh? Tussen de uh, naakte dames. Maar niet uh, Ja. Nou, goed. Het, maar goed, het was dus kennelijk ook niet moeilijk... Om, om weer in die Albert Egberts te duiken. Nee, maar dat komt ook omdat Albert Egberts nooit echt afwezig is geweest uit mijn denken. Ik, ik ben al door van plan geweest... vervolgdelen op de Tandeloze Tijd te schrijven. Maar in 1997, uh, dus het, het jaar na het verschijnen... van het ontbrekende deel 3 van de Tandeloze Tijd... heb ik een sabbatical genomen... en ben ik nieuwe dingen gaan ontwikkelen. En dat werd uiteindelijk uh, homoduplex. Althans, de, dat werden de eerste delen van homoduplex. Een cyclus... Ja, die nog steeds in, in uh, vraagtekens eindigt. Uh, die moet ik ook nog eens afmaken. Maar al door al die jaren ben ik van plan geweest uh, de talloze tijd verder te ontwikkelen. Maar ja. Ik kwam er dit jaar pas toe. Ja. We hebben het in dit gesprek eigenlijk nog niet uh, over Tonio gehad. En terwijl ik, ik keek uh, naar de boeken top 60 deze week. En uh, het boek staat weer heel hoog in de top 60. Mensen zijn het weer gaan kopen en gaan lezen. Opnieuw weer. Naar de Libris, denk ik. Ook al toen al. Ja, het is, het is een... Uh, uh, die omloopsnelheid van Tonio, dat is een, een, een wonder. Daar zou, dat zou eens een keer een, uh, een, een literatuurwetenschapper zich in moeten verdiepen. Het, het, het boek lag qua verkoop vrij snel stil... En ik had daar vrede mee. Ik, had dat ik moest dat boek schrijven. En uh, ik had er geen enkele commerciële gedachte bij. Maar steeds was er weer iets rondom dat boek. En dan begon het weer te lopen. En dat is nu al ruim twee jaar zo. He, de, zelfs uh, werd, was het een hype in België... omdat een politierechter de lezing van Tonio verplicht stelde aan een wegpiraat. Oh ja. En daar uh, ja, dan grote commotie, want zoiets is dan nieuws... De, de, de, he, de, niet echt literair nieuws, maar net aan het randje. Ja, zo was er steeds iets. En ja. dat, het, dat het nu weer uh, op nummer 12 in de top 60 staat... heeft ongetwijfeld te maken met dat het nu een uh, mid-price editie is. Maar ook, uh, ja, ik, ik moet het toch even noemen... dat optreden van Mirjam en mij in uh, College Tour... Uh, ja, daar ging het uh, voor het merendeel over, over Tonio. De vragen waren voor het merendeel ja. op dat boek en op de jongeman zelf gericht. Uh, Verleden dus ja. gericht dat het weer uh, terug is, vind ik uh, zo hoog in de boekentop uh, 60. Goed, we moeten het gaan Mie, afsluiten, ja. hè, Mieke. Laten we zien hoe, de, hoe hoog de hellevegen uh, komt. Maar ja. ik denk heel hoog. Hartelijk uh, dank. Uh, Zeer bedankt. Uh, AFTH van de Heide hoorde u over zijn nieuwe roman, de hellevegen uitgaven van de Bezige Bij. Meer informatie via nieuwshow.nl. Dankjewel. Adrie. J Jullie ook bedankt. Ja, zometeen Daar. kamer bereid. Met Judith Merkies, Tintje van Veldhoven en Corinne Wortman. Dankjewel, Twan. Dankjewel, Mieke. Mooi nou. weekend allemaal thuis. Een eigen koninkrijk. Een oud-geschutsplatform voor de Engelse kust. Een omgekeerde stekker met de poten in de bodem van de Noordzee gestoken. The Principality of Sealand. In 1966 gesticht door de Engelse majoor en radiopiraat Paddy Roy Bates. Dit waren vrije jongens met een ideaal. Deze week in Holland Doc Radio de documentaire staat op stelten. Het ruikt hier naar touwen, leer, verf. Morgenavond, 9 uur, zout. Radio 1. The Principality of Sealand in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1.